Vier sloddervossen. Tante Berenboom wordt vroeg wakker van de eerste zonnestralen. Ze gaapt en kijkt dan verrast om zich heen. Woezel, Pip, Charlie, Buwpoes, Molletje en Vlindertje... zitten om haar heen met bedrukte gezicht. Goedemorgen, zegt tante. Waarom zijn jullie zo vroeg wakker? Wat is er aan de hand? De vriendjes schuifelen wat heen en weer. Dan haalt Pip diep adem en stapt naar voren. Uh, we, we zijn het cadeau voor de wijze vader kwijt, tante. Ze moeten bijna van huilen. Och, hemeltje lief, hoe kan dat? vraagt tante... en ze kijkt de vriendjes één voor één aan. Nou, zegt buurpoes, er is gisteravond een heleboel gebeurd? Gisteravond? zegt tante verbaasd. Pip knikt. Ja, uh, we waren niet allemaal voor het donker thuis... Charlie en ik zijn bij de kale rots geweest, stamelt Woezel. Oh, Woezel, zegt tante, en ze kijkt nu een beetje boos. Je weet dat dat niet mag. Ze kijkt bezorgd naar de twee hondjes. Er is toch niks ergs gebeurd, vraagt ze. Nou, begint Woezel, eerst konden we niet terug... maar toen kwamen buurpoes, vlindertje, molletje en Pip gelukkig. Charlie knikt stuntelig. En we zijn over het wilde water teruggesprongen. Over het wilde water? zegt tante verschrikt. Maar daar mogen jullie helemaal niet komen. En jij kunt nog niet zwemmen. Ze kijkt Charlie met grote ogen aan en schudt haar hoofd. Foei! Even is het stil. De vriendjes kijken elkaar sippen aan. Het spijt me echt heel erg, zegt Woezel. Zijn stem trilt. Ik wilde met Charlie het cadeau terughalen van de sloddenvos. De sloddenvos? Tante is even sprakeloos en zucht dan... "Ach, jongens, toch. Uh, het ging gelukkig net goed, tante, zegt vlug. Uh, nou, uh, stamel, tante, jullie zijn in elk geval allemaal nog heel. En ik snap dat jullie het deden voor het cadeau van de wijze vader. Ze zucht nog een keer... Maar beloof me dat jullie dat nooit meer doen. De vriendjes knikken opgelucht. Ja, tante, beloofd, roepen ze. Ah, kijk nou, zegt tante Perenboomvlug. Daar is de jarige Job. De wijze varen komt er vrolijk bij staan. Uh, wat hoor ik, vraagt hij. Is er iemand jarig? Voor iemand kan antwoorden, barst hij een lach uit. Ho, ja, dat ben ik. Ik ben jarig een hele dag. Jullie willen natuurlijk graag zingen, zegt hij verheugd. Maar het blijft stil. Woezel en Pip durven de wijze varen bijna niet aan te kijken. Uh, of niet, zegt de wijze varen verbaasd. Hé, hey, eh, uh... wat een droevige hoofdjes... Tante Perenboom schraapt haar keel. Um, nou, wijze vader, er is heel wat gebeurd. Het heeft te maken met jouw verjaardagscadeau. De wijze vader veert op. Ho, oh, oh, ja, roept hij. Dat heb ik... Sst, onderbreekt tante hem. Laat het ze zelf maar vertellen. En ze geeft hem een knipoog. Nou, begint Woezel. Die, die, die, die godslotten vos ook... We konden hem niet vinden en hij heeft het cadeau gestolen. Uw cadeau. En mijn sjaal, voegt Pip eraan toe. En woezelt Paul, het springtouw van Pupus, mijn prinsessencape, de schep. Ze zucht. En dat die spullen gestolen zijn, is niet zo erg, hoor. Maar wel uw cadeau, dat is ook weg. Pip kijkt verdrietig. En nou is er geen feest, zegt Charlie Sip. Toch? De wijze vare is er even stil van en kijkt naar tante Pereman. Ach, jongens, zegt hij uiteindelijk. Ik weet niet of. Het cadeau is echt weg, hoor, roept Woezel. En die slottenvoss kan overal zijn. We moeten goed opletten. Oh, om, op je spullen, vraagt de wijze vare. Ja, knikt Woezel, want we zijn al heel veel kwijt en straks is alles weg. De vriendjes kijken elkaar teleurgesteld aan. Ze zijn hun spullen kwijt en er is geen feest. De wijze varen zucht. Mm, uh, wat een verjaardag. Dan schuifelt hij achter tante Perenboom langs... en haalt een grote doos tevoorschijn. Dus die gemene, pikkende, gevaarlijke sloddervos... heeft jullie keep en sjaal kwijtgemaakt? Hij knipoogt naar tante Perenboom... En opent de doos. Hij haalt de cape en de sjaal uit de doos. Wat? Pip kijkt er verbaasd naar. De wijze varen graait opnieuw in de doos. En een Dat Geen idee van wie, gaat hij verder. Pupus bloost. En een schepje, zegt hij, met een blik op Molletje. En dit is vast niemand kwijt, zegt hij. Een rode bal... En inderdaad, zegt nou, dat is ook toevallig, gaat de wijze varen grappend verder. Een prachtig ingepakt cadeau. Hij kijkt de vriendjes één voor één aan. Mm, uh, voor, voor wie zou dat nou kunnen zijn? Woezel, Pip, Charlie, Buurpoes en Molletje staren hem met open mond aan. Hè? Mm, de Slottenvos heeft onze spullen gepakt, stamelt Buurpoes. Ik, ik, ik snap er niks van. Dan was hij dus heel dichtbij. Woesel kijkt met grote ogen om zich heen... alsof de sloddenvoss opeens tevoorschijn zal springen. Dat klopt. Tante Birkenboom buigt zich naar hem toe. Hij was in de toventuin en hij is er nog steeds. Wat? De vriendjes kijken elkaar geschrokken aan. En het is er niet één, zegt tante... Het zijn er wel vier. Er zijn vier sloddenvossen in de tovertuin. Vier sloddenvossen? De vriendjes kruipen bibberend tegen elkaar aan. Ja, knikt tante Pereboom. Vier sloddenvossen die alles van elkaar pakken. Alles kwijtmaken of vergeten, vult de wijze vader aan. En daar geven ze elkaar dan weer de schuld van. Tante schudt haar hoofd. En Charlie kan er trouwens ook wat van, heb ik gezien. Charlie, roepen Woezel, Pip, Buurpoes en Molletje. Charlie kijkt verbaasd op. Hé? Even is het stil. Woezel, Pip, Buurpoes en Molletje kijken van Charlie naar elkaar. Ze snappen er niets van. Tante en de wijze varen proesten het nu uit. <lacht> lacht de wijze varen. O, oh, tante, we hebben ze te pakken, of niet? Nou, dat denk ik wel, ja, zegt tante... terwijl ze naar alle verbaasde kopjes kijkt. Er bestaat helemaal geen gevaarlijke sloddenwas, jongens... zegt de wijze varen Geerniket. Er woont niks engs in het bos en al helemaal niet in de tovertuin. Hij knipoogt even naar tante Pigerboom... Die sloddenvossen zijn jullie, Roepen tante Peraboom en de wijze varen... triomfantelijk en schieten proestend in de lach. He, wij, de sloddenvossen, roepen de vriendjes in koor. Woezel en Pip kijken verbaasd naar Pupoes, Molletje en Charlie en weer terug. De wijze varen knikt instemmend. Ja, jullie maken hier toch alles kwijt, of niet soms? Woezel zet grote ogen op, kijkt naar de anderen en stamelt... Uh, ja, maar ik, ik wij, wij zijn toch juist op zoek naar de Sloddervos? Ja, roept Pupus nog verbaasd. En al die spulletjes dan, vraagt ze dan. Hoe komen die in de doos? Nou, dat is simpel, zegt tante Perenboom lachend. Elke keer als de wijze varen op een gekke plek iets ziet liggen... stopt hij het in deze doos om het een beetje opgeruimd te houden hier. Ze buigt zich naar de wijze varen. Dus eigenlijk is de wijze varen de opruimvos. De opruimvos, lacht de wijze varen. Tante, we moeten het niet nog gekker maken, hoor. Anders raken de sloddenvossen helemaal in de war. Hij lacht de vriendjes vrolijk toe. Tante en ik hebben jullie gefopt in de hoop... dat jullie misschien eens wat beter met spullen van jezelf... en van anderen om zullen gaan. Hm. Daar kan best nog het een en ander aan verbeterd worden, vinden wij. De wijze vader kijkt even knikkend naar de vriendjes. En wat vinden jullie eigenlijk? vraagt hij geamuseerd. Hebben jullie misschien nog iets te zeggen, jongens? Or, ik bedoel... <lacht> sloddervossen? Ehm, um, stamelt Pip... Nou, ze slikt. Als wij de sloddenvossen zijn... Ze kijkt het groepje rond. Dan zullen we voortaan allemaal beter onze spullen opruimen, toch? En ook voorzichtiger zijn met de spullen van een ander misschien? Vult tante aan. Schoorvoetend knikken de vriendjes instemmend. Ja, tante. Dan schiet Pip ondeugend in de lach. Um, al denk ik wel dat van we ons vier... Buurpoes het meest op de sloddervost lijkt. Met die staart en, en lange poten. Wat? Ik? Lacht Buurpoes. Echt niet. Woezel is de grootste sloddervost uit dit tovertuin. Dat zie je toch meteen. Met die lange oren. <lacht> Woezel schudt lachend zijn hoofd en kijkt naar Charlie. Nou, Charlie is nog veel erger dan ik. En hij springt bovenop Charlie. Heb eens! Ik heb de sloddenvos gevangen. Charlie begint meteen te ravotten en grijpt een van Woesels orenbeet. Ik ook, ik ook, roept hij vrolijk. Ik heb ook een sloddervos. Pip springt erbij. Ik wil twee en ik drie, lacht Buurpoest. Molletje komt er ook bij. En ik heb alle sloddervossen van de tovertuin. En dan is het nu tijd voor het cadeau, sloddervossen zegt tante Perenboom vrolijk, want er is er een jarig. Voezel, Pip, Pupoes, Molletje en Charlie springen meteen overeind en zingen verder. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de tovertuin, in de tovertuin, in de tovertuin. Hippe de Hiepe de piep, hoera! Hiepe de piep, hoera!